Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Kom niet meer naar het vliegveld van Kabul. Die oproep doet Nederland nu. Eerder kwam die ook al van andere landen. Het is rond het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad te druk en te gevaarlijk. Landen zijn bang voor terroristische aanslagen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de poorten van het Afghaanse nu, vliegveld nu gesloten. Gisteravond konden drie bussen met Nederlanders nog op de valree binnenrijden. Over vijf dagen moet het wat de Taliban betreft afgelopen zijn met de evacuaties. De Amerikanen hopen dat ze na die datum toch door kunnen gaan, maar dat is dus nog de vraag. Bij schietpartij in Dordrecht zijn gisteravond drie mensen zwaar gewond geraakt. Twee agenten en een verdachte. De politie kwam af op een melding van overlast. Mensen schreeuwden en schopten tegen auto's. Waarom ze dat deden is niet duidelijk. Er zou minstens elf keer zijn geschoten, ook door agenten. Deze buurvrouw hoorde het allemaal. Ik dacht eerst dat het vuurwerk was, maar eigenlijk na het tweede schot hoor je dat het geen vuurwerk is. Ik dacht, dat is foutenboel foute boel. En dan denk je ook wel aan de straat hiernaast, inderdaad. Omdat daar toch wel een beetje schimmige mensen zitten. Er is een aantal mensen opgepakt. Drie slachtoffers zijn zwaar zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is wel stabiel. Artiesten zijn woedend op prins Bernhard. De eigenaar van het circuit van Zandvoort vroeg chef special om te komen spelen tijdens de Formule 1 voor niks. Zanger Joshua vertelde vanochtend dat hij het nog steeds nauwelijks kan geloven. Het doesn't make sense anymore. Dat er uh, volle stadions... En ik love voetbal. En Formule 1 vind ik ook prima om een keer te kijken. Maar het slaat nergens meer op. Je kan het niet meer aan ons verkopen. En als er dan tienduizenden mensen de straat op gaan... en je zegt niks... Ja, dat vind ik gewoon respectloos. Ook de vakbond die artiesten vertegenwoordigt heeft er geen goed woord voor over. Het is natuurlijk echt schandalig, asociaal en schaamteloos hoe dit gebeurt. De bond vindt dat de prins het muzikantenvak compleet onderschat. Voor niets gaat de zon op. Daar hangt een hele crew uh, aan vast. Daar hangen allerlei andere mensen aan vast. Uh, er moeten uren gemaakt worden, gerepeteerd, kosten gemaakt worden. De Formule 1-organisatoren zeggen dat ze de artiesten... wel VIP-kaarten voor de race hebben aangeboden. Ze dachten dat ze daar blij genoeg mee zouden zijn. Het weer veel wolken, maar bijna overal droog. Vanmiddag vanuit het noorden soms zon. En het wordt 18 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... staat Viederbeek, Raasdorp, 3 kilometer... met zo'n 5 tot 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zonfort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Jij. Zonfort is de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu VFM in de ochtend. If everybody had a nose across the USA then everybody be served. Like California. Yeah. Bushy Bushy Bond Hair, serving USA. Ooh. say <laughs> Allah la la la long, allah la la, la la la long, long, long, long, long, long, come on. La, la, la, la.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 Wow. Oh. Mm -hmm. International Star!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 ja. Feeling right With the sun shining down on me I put my hands off into the light, light, light, light. I was walking down the street